11 uur, Joboot met het NOS-journaal. Maastricht-Agen Airport kampt met financiële problemen. Door de economische crisis wordt er via de luchthaven minder vracht vervoerd... en leidt het bedrijf verlies. Als het zo doorgaat, kan de luchthaven op termijn... niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Volgens de directie is snel 1 tot 2 miljoen euro nodig... om dit jaar door te komen. Maastricht-Agen Airport hoopt onder meer op steun van de provincie Limburg... die zou bereid zijn onder voorwaarden een miljoen euro beschikbaar te stellen... Verder wil de luchthaven een bedrijventerrein verkopen om geld op te halen. De leeftijd voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker moet omlaag, van 12 naar 9 jaar. Daarvoor pleit de Gezondheidsraad. Baarmoederhalskanker kan veroorzaakt worden door het HPV-virus. Dat virus wordt overgedragen via seksueel contact. De vaccinatie wordt nu nog vanaf 12 jaar aangeboden. Door de leeftijd te verlagen naar 9 wordt het probleem eerder aangepakt... en krijgt het minder kans zich te ontwikkelen, zegt de Gezondheidsraad.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 kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen. Zonder Margriet, maar wel met drie gasten. Twee kandidaten voor een nieuwe functie hier aan tafel. De een voor het voorzitterschap van de FNV, Corrie van Breng. Zij is nu nog voorzitter van de APVA-Cabo-FNV. En de ander gaat voor het CDA-lijsttrekkerschap voor het Europees Parlement, Esther de Lange. Goedemorgen, beide. Goedemorgen. En uh, hier ook aan tafel Pierre Heijnen. Uh, zijn carrière is al helemaal op top. Hij is nergens meer kandidaat voor dat tijdperk. is er helemaal voorbij. Hij krijgt een topbaan zomaar, hoeft niks voor te doen... bij een onderwijsinstelling en verlaat de Tweede Kamer... waar hij nu nog voor de Partij van de Arbeid in zit. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, de webcam die staat op scherp, dus u kunt ons ook zien... op troskamerbreed.nl en Politiek 24. Uh, ja, we kijken eerst even, zoals altijd, in de kranten. En dan valt ons oog op de voorpagina van uh, Trouw. Met een uh, uh, typische tekst qua kop. Te veel vrouwen teren op hun man. Wat dat dan ook mogen zijn. Maar waar het over gaat is dat minister Bussemaker vindt uh, in een nota dat uh, vrouwen uh, meer moeten gaan werken. En uh, niet moeten zeuren over. Uh, inkomen en geld te gewoon zelf wat moeten doen. Dat is wel heel kort door de bocht samengevat, maar daar komt het toch een beetje op neer. Mevrouw Van Brenk, wat, wat vindt u daarvan? Vrouwen moeten zelf wat meer doen en niet zo emmeren. Ik vat het wel in mijn eigen woorden samen, want zo staat het niet in de nota. Nee, nee. Ik, uh, uh, het is wel een belangrijk punt over economische zelfstandigheid. Omdat uh, je toch ziet dat heel veel vrouwen op latere leeftijd. Um, alleen ervoor komen te staan. Dat komt omdat partner weggaat of, uh, scheiding. of, of scheiding, maar ook uh, weduwe. Maar een van de belangrijkste dingen van Nederland... en dat vind ik prachtig om uh, um mee te krijgen... is dat wij de gelukkigste kinderen van, uh, van de wereld hebben. Omdat ze heel veel met hun ouders doen. Je ziet steeds vaker dat jonge gezinnen ervoor kiezen dat de partners allebei één dag minder werken... en dan drie dagen de kinderen naar de kinderopvang. En vooral dat laatste punt. Daar had ik graag gewild dat de minister zich wat drukker over zou maken... Want de betaalbaarheid van de kinderopvang... en als je ziet hoe, uh, hoe die afneemt, ja, dat is wel belangrijk. Ik, denk dat dat, ja. ik had liever gezien dat ze daar een groot punt van zou maken. Ja, maar mevrouw De Lange, ja, u uh, heeft ook kinderen of heeft een kind? Eén kind, één zoontje, en, ja. ja. En uh, u zit ook in het Europees Parlement... en u gaat nu voor het lijsttrekkerschap ja. van het CDA... Uh, dus ja, dat heeft u allemaal prima geregeld. Hè? Waarom doen al die andere vrouwen het niet zo? Want dat bedoelt nou, geloof ik ongeveer mevrouw Bussemaker. Nou, wat heel onvertuinlijk was aan de uitlatingen van mevrouw Bussemaker. En niet alleen ik reageerde er allergisch op uh, boven de krant vanochtend. Maar ook mijn moeder die kwam oppassen op mijn zoontje. Zo van, we moeten weer van alles en nog wat. Terwijl het volgens mij gaat over, laat partners een keuze maken. En laat partners een keuze kunnen maken. En daar komt dat punt van die kinderopvang dan om de hoek kijken. Schrijf niet nota voor nota vol over wat vrouwen allemaal moeten, maar maak het mogelijk dat partners samen een weloverwogen keuze kunnen maken. En inderdaad, als ik dan kijk naar de kinderopvang, mijn zoontje gaat soms in België, soms in Nederland naar de kinderopvang, nou, dat is een wereld van verschil, ook qua kosten. En zorg er nou voor dat vrouwen inderdaad alternatieven hebben uh, voor he, het kind zelf thuis op te vangen op het moment dat ze willen gaan werken en dat ze die mm. keuze maken. In in plaats van dat er weer ja, met de zweep over wordt gegaan van... je moet dit en je moet dat, net voor moederdag. Uh, <lacht> he, maar, maar stiekem heb je de keuze niet. Uh, ja. Dat is een beetje het beeld wat er naar boven komt. Ja, zij, zij zegt in trouw ook veel gehuwde, niet werkende vrouwen lijken zich niet te realiseren... dat als het inkomen van hun man wegvalt het gezin niets heeft om op terug te vallen. Meneer Heijnen, dat is op zich natuurlijk wel een reëel punt. Ja, ik ben het ook helemaal uh, oneens met beide dames ja, hier. Je zeer ook eens van de met mevrouw de ja, Bussemaker. Oh, ja. Dat is afgesproken werk. Nee, ik, ik heb ook vanochtend pas uh, die uitspraak gezien. Ja. En ik wist van tevoren niet dat die aan zat te komen, die nota. Maar het punt wat mevrouw Bussemaker maakt, is dat dat de emancipatie nog niet klaar is. Wat nee. je maar... ziet is dat vrouwen aan de top... dat aandeel daarvan stagneert zeer. Ja. Ik zelf heb daar wat meer zicht op bijvoorbeeld... het functies van burgemeesters. Nou, het aantal sollicitanten... Onder ja, de vrouwen is gewoon veel minder. Het aantal benoemingen, derhalve ook. En volgens mij eh, streven we naar een samenleving. waarin iedereen evenveel meetelt. mannen en vrouwen. Ja. En dat is op dit moment niet het geval. Ja. Maar nou, bijvoorbeeld, de, de, de, in dat in interview. Uh, noemt uh, mevrouw Bussemaker ook nog. Uh, Patricia Pai als goed voorbeeld van een werkende vrouw. Ja. <laughs> Je moet wat doen om uh, uh, in de politiek uh, populair te worden, geloof ik, denk ik dan. Maar uw partij met name heeft toch al behoorlijk het mes in de kinderopvang gezet. Dat nou, is dan toch raar? Uh, het is zo dat we uh, in de goede jaren uh, kinderopvang heel uitgebreid hebben kunnen... Ondersteunen, ook via de belastingbetaler. Ik denk dat het nu met de krapte die we nu kennen... meer een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is... om dat goed te organiseren. Ja. En, maar de opmerking van mevrouw Bussenmaker... van pas op dat als je ervan uitgaat dat één op de drie relaties eh, strandt... Ja, dat je dan als je de, de onderliggende partij bent qua ja. salaris... Ja, in, in, in behoeftige omstandigheden terecht kunt komen, dat is een goed punt. Vrouwen ja. zijn tegenwoordig bijna ja. net zo goed opgeleid als mannen, ja. zo niet beter. Ja. Ja. Ja. Maar dat vertaalt zich nog niet in een evenredige deelname op alle niveaus. Op wel, nee, maar, mijn, mijn, mijn vraag was, uh, de Partij van Arbeid heeft mede ook in dit regeerakkoord... Ja. mensen in de kinderopvang ja. Ja, en, maar gezet. Maar ja, dat is een hele simpele ik, vraag. Ja, dus maar en dat doet heb doet ik dus niet ontkend. Ik heb gezegd, nee. gezegd dat door de dat financiële krabbe... Bedoelt u dat? Nee, ik heb gezegd dat we prioriteiten moeten stellen. We hebben ook een discussie over de zorg, om maar iets aan te geven... Dat ook niet goed. Andere. Je zit uh, hier, zitten hier geld... twee topvrouwen, je heeft ze niet mee. Nou, als nee. we wel doorpraten, dan uh, valt dat misschien nee, ook mee. Maar... Ik ben wel benieuwd wat Corrie vindt van Precies. mijn opmerking... dat werkgevers en werknemers bij nou, de verantwoordelijkheid ik, hebben. Dat was mijn punt ook. Wij, wij hadden een afspraak... En, um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 En nu zie je dat de werkgevers inderdaad minder betalen. Maar we hadden het toen goed geregeld. Ja. In zo ongeveer elke CAO stond dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid was. De overheid grijpt ja. dan in en legt het eenzijdig bij ouders neer. En daardoor wordt het onbetaalbaar. Maar Ik de... vind dat echt een slechte zaak. Ja, maar er is geen geld meer voor, hè? wordt dan nou gezegd. Als wij weer naar die een derde, een derde ja. toe zouden gaan... dan is ja. dat prima te doen. Nieuw akkoord in de Ja, Plus, plus, plus, plus, ja. plus, plus, plus ja. daar, daar ligt ook nog, nog weer een koppeling Kort? richting die sectoren... die graag vrouwen willen aantrekken, waar ja. veel vrouwen werken. Denk aan de zorg, het woord is al genoemd. In veel andere Europese landen zie je dat... werkgevers die verantwoordelijkheid nemen. Dat bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, dat daar een crash is. Vroeger en, waren, die uh, die en waren die er gewoon. Ja. En uh, he, Als dat betekent dat jij dan dus van je drie dagen per week... baan bereid bent om naar vier dagen te gaan. Dat is het punt wat bussenmaker ook, ma ook maakt. Ja, Daar heb ik meer aan dan ja. een preek. Wat bussenmaker doet, u zult het noemt misschien het een, raar vinden van het, het een, CDA... maar het komt bij mij heel erg over als... een ja. We moeten dit en zus en zo. Terwijl ik nou denk: geef me nou die concrete handvatten, hm. hè, waardoor ik een wel overwoog, overwogen keuze kan maken. En, en ja, zolang je blijft spreken en niet die instrumenten biedt, uh, schieten we vreselijk uh, heel weinig op. Oké, okay, nou het is hoe dan ook, dat begrijpen we ook uit uh, allerlei tweets, ook van uh, de ChristenUnie bijvoorbeeld. Uh, het is een onderwerp wat zij uh, hiermee wel weer op de agenda heeft gezet. Zoals dat heet, er is veel discussie over. Een uh, ander onderwerp nog uit de kranten. Maar dat wordt ook het onderwerp uh, de komende week in de Tweede Kamer. Die dan weer terug van uh, reces is. Mevrouw Van Brenk, dat is uh, natuurlijk... Uh, uh, hoe lang leeft uh, Frans Wekers nog als uh, staatssecretaris op Financiën? Maar dan komt er zo langs wel op neer. Die heeft weer een aantal brieven gestuurd naar de Tweede Kamer... over die, uh, onder andere die Bulgaren-fraude, fraude met toeslagen... wat u met name ook nog uh, extra in de publiciteit heeft gebracht. Dat is een soort klokkenluider namens uw leden. Um, wat is uw reactie op die uh, brieven van uh, de staatssecretaris eigenlijk? Nou, het is niet volledig. Um, onze leden hebben inderdaad vragen gesteld. Um, en dat hebben ze een jaar geleden al gedaan. En pas toen um, Brandpunt met de Bulgarenfraude het echt in beeld bracht... Uh, toen, uh, toen is het in de versnelling gekomen. Um, ja, zij vinden dat ze onvoldoende gehoord worden en niet serieus genomen worden. Dat vond twee keer een beetje emotioneel allemaal, hè? Ja, maar het is wel een uh, belangrijk punt als je zegt van... ik pak het op en je komt met 280 fraudegevallen. Ja, dat schrijft hij in deze brief ook weer. Die worden allemaal onderzocht ja, door de FIOD. Maar het en... zijn er tienduizenden. Pardon? Tienduizenden fraudegevallen. En we hebben nu alleen over de toeslagen, maar is ook fraude met BTW. Is ook fraude met mensen die hier in Nederland leven van de lucht, terwijl het ze aan niets ontbreekt... maar geen enkele vorm van inkomen uh, hebben. En de menskracht en de middelen bij de Belastingdienst ontbreekt... om dat aan te pakken. En onze leden willen hun werk gewoon goed kunnen doen... Hm. professioneel en die fraudegevallen aanpakken. Ja, kunt u dat aantal nog even herhalen? Want dat kwam toch vrij hard aan. Ja, het zijn er tienduizenden. En dat is een jaar geleden al gemeld aan, uh, aan de minister, aan ja. de staatssecretaris. Ik zie het zo even zo snel in al die brieven nu niet staan, dit getal. Nee, klopt. Het gaat ook alleen maar in dit geval over uh, de toeslagenfraude. Maar er zijn vele andere vormen van fraude in Nederland... waarbij onze leden hebben berekend dat er nog 3,5 miljard ge geld euro, miljard euro op te halen is. Ja, het feit dat die leden bij u aankloppen... en u min of meer een beetje als klokkenluider fungeert... Um, uh, wat, wat zegt dat over die relatie tussen de minister en zijn ambtenaren? Nou, het is een, uh, het is een logische, omdat ambtenaren niet zelf naar buiten mogen Staatssecretaris, komen. Staatssecretaris, ik zei minister, ja, is, maar, maar goed. Um, we weten wie we bedoelen in ieder D dat geval. Dat hoop ik wel, ja. ja. Um, het is voor, uh, voor onze leden van groot belang dat zij hun werk goed kunnen doen. En um, er wordt ongelooflijk bezuinigd. Op, uh, um, op de belasting. En als je ziet dat de staatssecretaris toegeeft... dat er 60.000 euro gemoeid is per fraudegeval... Hm. Ja, dan is investeren in uh, belastingambtenaren... een uitermate goede investering. En um, ik uh, ben dus ook heel benieuwd hoe het dinsdag in de discussie gaat. Ja, alleen u zit niet in het uh, parlement, nee. hè? Nee, maar ik ben wel blij dat in ieder geval het CDA... U er behoorlijk mee bemoeid. Ja, en, en ook, ook die tien vragen van die ambtenaren... Ja. in ieder geval prominent op de agenda gezet. Ja. Want de staatssecretaris geeft nog steeds niet, uh, geen voldoende antwoord. En hij zegt ook op sommige ja. punten... ik kom er in december op terug, maar iedere dag dat het niet aangepakt is... lekt belastinggeld weg. Dus deze brief, vat u eens samen en wat vindt u daarvan? Um, onvoldoende serieus genomen van zijn ambtenaren en uh, onvoldoende concreet. Meneer Heijnen, u zit uh, nog wel steeds in de Tweede Zeker. Kamer. En uh, dat wordt uh, dinsdag uh, hoe dan ook een... Uh, ja, wat voor debat wordt dat eigenlijk? Uh, mijn collega Ed Groot zal het debat uh, voeren. En uh, wat ons betreft uh, gaat het erom om fraude uit te bannen... Uh, zoveel als enigszins mogelijk is. Maar dat Daar heeft het kabinet. wat wij net het... horen van mevrouw ja. uh, van Brenk, dat getal. Ja, het, het aantal individuele gevallen, dat sluit ik niet uit dat dat zoveel uh, is. Uh, die 500 of wat dan ook, dat zijn natuurlijk grotere zaken... waar een heleboel individuen achter uh, schuilen. En men zijn ook nog een heel ander getal. Vind. Ja, maar ik denk dat dat... Het dat is niet alleen maar toeslagen. Nee, dat, fraude, dat snappen ja. we. Maar goed, fraude ja. is fraude. Ja. En dat nee, is maar, geld kijk, Daarvoor hoef je niet, niet alleen naar de ambtenaren van de belastingdienst te luisteren... met alle respect. Nee. Daarvoor hoef je alleen maar straat op te gaan. En zoals ik vorig jaar gedaan uh, heb, heel uh, specifiek drie weken achter elkaar in Den Haag Zuidwest. En een van de grote ergernissen van de mensen Zeker. is de mensen die onrechtmatig profiteren Tuurlijk. van onze goede voorzieningen. Maar dus, die mensen zeggen strijd, dan, ja? die mensen zeggen dan tegen u. Doen, doen we er wat aan. aan. Precies. precies. En dat is ook de ja. reden waarom in dit regeerakkoord... extra geld is uitgetrokken om de fraude te bestrijden. Op ja. alle fronten. Als okay. het gaat om pgb's, als het gaat om de kinderopvangtoeslag... als het gaat om de toeslagen voor huur en zorg... daar wordt op veel te grote schaal misbruik van gemaakt. En juist een partij als de mijne die zo hecht aan die goede voorzieningen... Ja. die is het aan zichzelf verplicht om onrechtmatig gebruik en misbruik te bestrijden. En dat gaan we ook doen. Ja, en dus dat, dat gaan we ook doen. Maar die mensen zeggen... We zeiden het samen in koor, hè? doe er wat aan, precies. En wat is dan op dit moment de situatie, in dit geval van de staatssecretaris van Financiën? Nou, die gaan we dus bevragen op... Nee, maar heeft of hij er wat aan gedaan tot nu toe? Ja, die vraag moeten we in het debat dinsdag beantwoorden. Dan zullen we ook de vragen stellen die nog resteren op basis van de brieven. Uh, uh, niet alle ambtelijke signalen bereiken onmiddellijk de minister. Dat kan ook niet, dat hoeft ook uh, niet. Nou, maar hij zal blijk moeten wel geven... Het is prettig als het wel gebeurt. Hij zal blijk moeten geven van dat gevoel van urgentie... wat in hmm. ieder geval bij mij en bij mijn partij aanwezig is... om onrechtmatig gebruik van voorzieningen die steeds schaarser worden... Hmm. echt met kop uh, en al te grond in te H rukken. Zit dat gevoel van urgentie in die beantwoording uh, aan de Kamer... in die brieven die ja. nu... Vindt u het goed als ik dat debat eerst in de fractie voer met de eerste woordvoerder Ed Groot om daar dan pas een oordeel nee. over te vellen aanstaande dinsdag? Nee, want, want die, brieven, die, die brieven zijn gewoon openbaar. Daar kan iedereen een mening over ja. hebben. Ja, wat, wat mij wel heel erg vraagt. Wacht maar even, mevrouw de Lange. Ik ja. zou wel een antwoord ja, hebben. Ja, nee, dat krijgt u uh, niet. Uh, ja, krijg uh, Zo'n brief die bespreken we met zijn 38 uh, in de fractie alvorens we als partij uh, daar standpunten over naar buiten uh, brengen. Dus u moet het hiermee doen. Ja, ja. Dus de volksvertegenwoordiger heeft, terwijl iedereen een oordeel over iets kan van vellen wat gewoon... Voor iedereen te lezen is daar nu even geen mening over. Ja, omdat die verantwoordelijkheid van mij een andere is. Namelijk een van die 150 parlementariërs... die dinsdag daar in politieke zin een oordeel over moet uh, gaan vellen. En tegen die achtergrond uh, hou ik staande... dat ik eerst met mijn 38 mede-collega's ja, uh, daar een oordeel over veel. Me me mevrouw ja. De Lange, het is een zeer explosief onderwerp. Hè? Want anders zou Pierre Heijner er wel een mening over hebben over die brief. <lacht> nou ja, wat mij verbaast dus in zijn, uh, in in zijn uh, betoog wat hij net hield... of zijn lange uitleg die hij ervoor nodig had. Aan de ene kant zegt hij van alle signalen waren er. Je hoefde maar in Den Haag rond te lopen om te weten dat dit speelde. Allang. He, naast het rapport waardoor de Avocabo naar voren is gebracht. Wij kregen de signalen. Pieter Omzicht ging ermee op pad. Dus hij spreekt over het was in brede zin bekend. En nu gaan we er wat aan doen. Met andere woorden, we hebben er in al die tijd dat er iets over bekend was. En dat is de kern van de zaak. Dat is ja. de vraag die Pieter Omtzigt ook helder wil hebben in de Tweede Kamer. De CDA-collega, uh, ja. In alle tijd uh, dat er dus uh, problemen bekend waren... heeft deze minister het A geweten? Hmm. Of had hij het kunnen weten? En dit wil de Nederlander weten. Heeft hij er iets aan gedaan? Nou. En ik vrees dat uit die brief het beeld naar voren komt. Dat hij nu de vlucht naar voren neemt. Hè, van, oh, Als je een hmm. beetje een raar adres hebt, dan krijg je geen uh, toeslag meer. Uh, maar dat hij nog steeds geen antwoord geeft op die vraag... wist ik het, had ik het kunnen weten... dan heb ik daadwerkelijk de afgelopen tijd iets gedaan. Ja, samenvattend, heel kort van u, één een, een, uh, beeld van uh, deze affaire. Hè, want in de kranten staan er ook allemaal analyses. in. Uh, Bas Heijnen bijvoorbeeld uh, in de NRC heeft in zijn column... feitelijk ook al afscheid genomen van de staatssecretaris. En in, de, in het AD wordt een, een, een VVD-Kamerlid, anoniem... Uh, uh, Geciteerde die week eens een brokkenpiloot noemt... en in de Volkskrant staat dat de jacht weer is geopend op uh, een bewindsman in dit geval. Hoe is zijn positie? Geeft u eens een typering, mevrouw Van Brenk? Nou, ik hoop dat hij na dinsdag echt de wake-up call heeft... en niet uh, um, dingen op zijn beloop laat. Dus als hij ja. zegt, ik kom er in december op terug, wat mij betreft, doorpakken. Oké, okay, doorpakken. Nou ja, hoe noemt u zijn positie, meneer Heijnen? Nou, hij zal zich uh, fors moeten verdedigen tegen het beeld wat in ieder geval ontstaan mm. is. Mede door mm. die brieven. Dat, dat het kabinet onvoldoende bezig zou zijn met fraudebestrijding. Dat moet hij rechtzetten. Ja, En Esther Lang, kunt u in één woord zeggen hoe u zijn positie taxeert? Hij ligt helemaal achteraan in deze race. En hij zal uh, een ongelofelijke sprint moeten zetten... Wil hij, uh, wil hij nog heel uit aan de finish komen. Oké, okay, we zullen het zien dinsdag. Uh, Pierre Heijnen, nog één ding wat, uh, waar de kranten ook mee vol staan... is natuurlijk het, uh, illegaliteit is strafbaar. Wel niet, uh, Partij van de Arbeid... die nu althans de top het land ingaat... door te zeggen dat uh, het regeerakkoord uh, uh, heilig is en afspraken is afgelegd. U heeft gisteren ook bij zo'n bijeenkomst gezeten in Zoetermeer, uh, geloof ik. Hè? Ja. En uh, u, uw term was daar ook naar de leden? Nou ja, ik heb een aantal reacties gekregen van mensen... dat ze de uitleg heel acceptabel uh, vonden. Dat we in Nederland uh, gedwongen... Uh, uh, we zeggen, iets moeten doen aan de migratiedruk. Dat we tegelijkertijd mensen die een toevluchtsoord zoeken... heel humaan moeten behandelen. Ook als ze hier niet rechtmatig verblijven. En daar gaan wij voor. Ja, maar u, u zei geloof ik ook afspraken, zelfspraken, afspraken. Nou ja, daarbinnen uh, hebben we een afspraak gemaakt... Ja. met ja. Coalitiepartner de coalitiepartner VVD... voor een maatregel die wij niet verzonden hebben... maar die we acceptabel vinden in het grotere geheel... van toch humaniteit proberen te bewerkstelligen... Uh. in de asielprocedure. Ja, Nu begrijp ik uit de kranten dat uh, Samson, en ook gisteren uh, de man die uh, het een beetje heeft aangezwengeld... Uh, dat, die, uh, dat er wel een compromis mogelijk is. Ja, het goede van afgelopen week, hè, met al die ja. bijeenkomsten... want ik ben ook in Den Haag geweest, waar ja. Diederik Samson zelf was... en op meer uh, bijeenkomsten, is dat we dat gesprek... wat uitvoeriger met elkaar zijn aangegaan. En dan ben ik trots op mijn uh, partij. Zeker. die uh, Zeker op Diederik, die die uh, moeite neemt, klinkt wat raar... Super. maar die daar echt voor gaat om... Ja. Nou, tot in alle hoeken en gaten van de partij ons standpunt uit te leggen. Nou, dat is een partij uh, waar ik uh, met plezier aan ben. Hartstikke ja. fijn. Wie zich wil melden als lid kan bij Utrecht. Ja, maar wat wordt het compromis? Uh, nou, dat weet ik niet. Uh, uh, maar er komt een compromis. Dus nou, wat de, is dat dan? Het partijbestuur komt bij elkaar. Morgen kan wel als fractie bij elkaar. Morgenmiddag is de ledenraad. Uh, dat gaan we nu afwachten. Maar kan Duidelijk... er een compromis bedacht worden waarbij uh, illegaliteit uh, wel strafbaar is... maar dat je, uh, als je iemand tegenkomt die illegaal is en strafbaar is... dat je tegen die iemand zegt, maar we doen er niks aan... Nou, volgens mij is, is dat een compromis? illegaliteit nu al strafbaar. Uh, ja, wanneer je een inreisverbod hebt en je wordt aangetroffen. dan ben je al uh, vatbaar voor een boete. En als die boetes oplopen tot aan gevangenisstraf ja. aan toe. Dus wat er nu door het kabinet wordt voorgesteld... is iets gradueels, daarbovenop. Ja. Dat maakt dat je voor de eerste keer... als je aangemerkt wordt als onrechtmatig verblijvende al die boete zou kunnen krijgen. Naar het oordeel van mij is dat te combineren met uh, humane maatregelen, menselijke maatregelen... Mm. om mensen die hier niet horen terug te laten keren... en mensen die hier tussen de wal en schip, in de procedures mm. zijn gevallen... een pardon uh, te geven, zodat ze kunnen blijven. Oké, okay. maar het behoorlijk... Ja, okay. kan, kan aan mij? Nou Nee, aan, aan, aan Pierre, want ja, ik, snap ik. Ik, ik heb er ongelooflijk... Uh, ja, eerlijk gezegd me opgevonden over... U bent het... even hè, ja, ja. Ja, omdat... Uh, uh, zeg maar, toen het, uh, uh, toen het met die uh, um, inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen ging het over geld en toen was er meteen een oplossing. En nu en... gaat het over principes. Ja, en nu gaat het over mensen. Mensen. Ik, ja, het gaat echt over ja. mensen. En dat, dat zou de P van de A toch zo aan de hart gaan zijn of moeten zijn, en, en dat toen Diederik heel stellig zei... ja, nee, woord is een woord en uh, ik, ik ga daar helemaal niet over... in discussie nee. met de VVD. Nou, dat, dat heb ik wel heel bijzonder gevonden. En ik, ik vind het toch ook... Gewoon wou een vraag stellen, hè? Ja, ja is ik, vraag. Ik, ik wil gewoon weten waarom was dat nou zo hard? Want het is zo'n belangrijk punt, waarom ga je niet meteen zeggen, jongens, ik neem dit mee... en ik ga in discussie met onze coalitiepartner. Diederik Samson heeft na dat congres gezien dat dat noodzakelijk was... om met de partij in discussie te gaan om ook de partij voor te houden... wat we met de VVD wel geregeld hebben. Me dunkt, er is jaren voor geknokt. 800 jongeren die hier nu mogen blijven. De Mauro's Ja, vind ik in Nederland. Dat kennen we natuurlijk uit die hele discussie de afgelopen week. Maar heel concreet... Waarom blijft... Het was niet gewoon onhandig van hem om het zo te ja, doen op het congres. Uh, Zou het, congres zijn. het congres ging uh, aan zijn eind... daar werd door Martijn uh, van Dam namens de fractie uh, heel goed... en uh, dat heb ik ook teruggehoord uit het congres... het standpunt verdedigd. Maar de uh, vooringenomenheid van het congres... Mm. met betrekking tot dat oproep mm. he, van puizen, waar aan ten grondslag ligt opvattingen... die echt des van de arbeid zijn. Namelijk dat mensen een menselijke behandeling ja. nodig hebben... waar strafbaarheid zich tegen lijkt... Da da daarin tijpte, lijkt het tegen te druisen. Dat lag de grondslag aan die motie. Door het gesprek wat we mm. daarna met de leden gevoerd hebben... is duidelijk geworden wat we met die partij... waar we het mee oneens zijn op dit soort uh, onderwerpen... toch voor elkaar hebben weten te boksen. Laat ja. ik nog een ander voorbeeld nee. noemen. Nee, dan uh, nee. Het, is, het, is, ik, het is duidelijk dat uh, dat, dat compromis morgen nu al reeds bij de drukker ligt en heel veel kantjes beslaat. En we wachten daarom morgen even af, maar de toon is over dit onderwerp wel helder. Nou, we praten hier wat langer over de kranten en vooral ook omdat er geen weekoverzicht is, omdat de Kamer nog met reces is. TROS, Radio 1 Esther de Lange aan tafel. Zij is kandidaat uh, voor het lijsttrekkerschap van het CDA voor het Europese parlement. Corrie van Brenk, zij is kandidaat voorzitter van de FNV. En Pierre Heijnen. En hij is uh, degene die gaat uh, vertrekken uit de fractie van de Tweede Kamer van de Partij. van Met daarvoor een hele mooie baan in het onderwijs terugkrijgt. Waarover zo meer. Maar eerst even naar u, mevrouw uh, Van Brenk. U uh, wil voorzitter van de FNV worden. Uh, in een tijd dat die vakbeweging door veel mensen een beetje gezien wordt... als moet ik daar nog wel lid van zijn. Waar, waar, waarom wilde u dat eigenlijk? Nou, omdat ik geloof dat de vakbeweging echt dé manier is... voor werknemers om op te komen voor hun belangen. Ik weet niet of u bekend bent uh, wat de organisatiegraad is van werkgevers. Ja, die is heel laag. Over van uh, over, over werkgevers, ja? Ja. Ja, weet u dat? Ja, nee, nee, wat bedoelt u eigenlijk? Nou, ja, 95 van de werkgevers is georganiseerd, dus ja, georganiseerd. En hoeveel van de werknemers? Veel te weinig. Ja, en daarom dat is weet het echt... ik dan weer. Ja, nee, dat weet ik ook. Ja. <laughs> ik bedoel, ze zijn, ze zijn lid bij de grootste vakbeweging van Nederland... en dat is de FNV. Ja, maar en waar dat komt dat meer door dat, moeten zijn? dat werkgevers slimmer zijn dan werknemers? Nou, omdat werknemers denken dat het wel goed komt. Ik bedoel, een heleboel mensen geloven dat de acht-urige werkdag... echt vanzelf is gekomen. En het is van groot belang om, voor mensen om te beseffen dat als jij je positie wil verbeteren... dat je er zelf iets aan moet doen. En als je alleen komt, is dat lastig. En met een groepje is dat al iets beter. Maar met de vakbond samen en een groep mensen... dan sta je pas echt sterk. Ja. Nu uh, kunnen FNV-leden stemmen. Ja. Uh, Um, tot 13 mei geloof ik, hè? want dan is, sluit het af en dan wordt van bekend, hè? Wanneer, ja, de week bekend. Wanneer de veertiende? De vijftiende is, uh, is bekend wie de voorzitter wordt. Ja. En, en nou is Ton Heerts een beetje de, uh, dat is uw collega kandidaat... en dat is een beetje de personificatie van uh, het, het herstel van het poldermodel... En u bent wat kritisch, heb ik begrepen, op Ton Heerts. U heeft ook laatst uh, het, het zorgakkoord met, uh, met het kabinet niet willen ondertekenen. U was eerder ook tegen het pensioenakkoord. Als je nu samenvat, Heerts is van het poldermodel. Van welk model bent u dan? Ik ben altijd van een overlegmodel. Maar het is wel zo dat uh, ik geen handtekening ga zetten onder een zorgakkoord... waar 50.000 mensen ontslagen worden. Dat lijkt mij heel logisch. En daarom ben ik ook blij dat Ton Heertz gezegd heeft... dat hij dat ook niet zou tekenen. Dus dat is, daar is geen verschil in. En wat is het dat, verschil dan? Nou, Het verschil is of je zegt van... Uh, we gaan met elkaar in gesprek bij de geëikte kaders... of we gaan even met elkaar praten of die kaders nou ook de kaders moeten zijn. En een heel simpel voorbeeld... Mm geen van de staatssecretaris of de minister van uh, Gezondheidszorg... heeft mij kunnen uitleggen waarom ik 1,1 miljard moet bezuinigen op de thuiszorg... als op datzelfde moment 1,4 miljard winsten bij de zorgverzekeraars wordt bijgeschreven. En ik wil graag met hen in, over dat soort zaken praten. Dus niet van tevoren zeggen, ja, deze bezuiniging moet... Nee, laten we ook kijken wat kan er dan op een andere manier kan bespaard worden... zodat die bezuiniging misschien minder kan ja, zijn. Maar het kabinet heeft eigenlijk al gezegd... nou ja, een zorgakkoord zonder uh, ondertekening van de uh, grootste vakcentrale... of de grootste bond, liever gezegd, uh, nou ja, zwaar. En uh, het sociaal akkoord, dat ligt er. Daar zit u ook, hoe dan ook, ja. aan vast. Ja, er is niks mis mee, hoor. Nee, En dat gaat ook helemaal zo lopen, zo afgesproken is, denkt u? Ja, zeker. Het is alleen, uh, het is papier. Hè. Er liggen 40 pagina's allemaal voorstellen. Ook 63 punten vanuit het kabinet. Maar nu moet het nog in de praktijk gebracht worden. En dat moet wel op die werkvloer gerealiseerd worden. 100.000 arbeidsgehandicapten mm. moeten echt een plekje krijgen. Moeten aan het werk geholpen worden. En dat gaat niet vanzelf. Dat betekent dat je daar ongelooflijk hard voor moet werken. En dat zullen wij met z'n allen moeten doen in de regio's. Okay. Nu wordt als gezegd over u. Ik vraag het aan u. Ik kan het uh, namelijk niet zelf uh, checken in die zin. Maar er wordt gezegd, want ja, uh, uh, Ton Heerts is een beetje van de, de, de FNV PvdA... zou ik maar zeggen, is ook oud PvdA-kamerlid. En u bent, hoewel PvdA lid toch een beetje de FNV van de SP. <lacht> wat, wat klopt er wel en wat klopt er niet in deze zin? Nou, Volgens mij uh, willen mensen heel graag zeg maar, de, de uh, Chargering? Nou ja, ton, uh, de uiterst-rechtse flank van de PvdA... en ik de uiterst-linkse uh, flank van de PvdA. Ton de is de uiterst-rechtse flank en, ja, en ik dat, de uiterst-linkse Ja, dat, dat, linkse dat roepen andere mensen. En oh. ik vind het helemaal niet relevant van welke partij we zijn. Het gaat erom om de belangen van onze leden goed te behartigen. En als dat meer richting de SP is... of meer richting het CDA of D66... het gaat om die belangen... En uh, voor die mensen die wij opkomen, en dat zijn de werkende en gewerkt en nog gaan werkende in Nederland. Ja, maar het is wel interessant te horen. U ziet zich dan als de uiterst linkse kant van de PvdA? Nee, dat zie ik mezelf niet. Ik oh. ben van geen enkele kant. Ik ben daar oh. om de belangen van mijn leden goed te behartigen. En ik laat me niet in een hokje stoppen. Want uh, wij praten met iedereen, met alle partijen. En het is gewoon van belang dat die belangen goed behartigd ja. worden. Pierre-Rijnen, bent u lid van de FNV? Oh, zeker de advocaten al uh, sinds, uh, sinds ik ben gaan werken in 1979, denk ik. Ja, op wie gaat u stemmen? Ik heb al gestemd. Dat moest, uh, geloof ik, voor vorige 13 Ja, voor de 13e kan dat nog. Ja. Maar nee, u heeft nee, al gestemd. Tot 7, uh, tot 7 mei? Nee, 7 mei waren de mensen van het ledenparlement. Oh. En voor de voorzitter, dat loopt nog ah, even door. ik heb het al gedaan. Nou, oh, heel op goed. wie? Ik heb op Tony Heerts gestemd. Waarom? Ja, ik, ik ken hem wat beter dan Corrie. En zo gaat dat. Uh, nou, nu u je Corrie een beetje begint te leren kennen, heb je nou, spijt van? spijtje. Ik ken de Corrie ook wel een <laughs> beetje. Maar Ton Heertz heb ik natuurlijk jaren mee in de fractie uh, gezeten. En ik heb het uh, zeer gewaardeerd uh, collega. En het geldt ook voor Corrie. Iedereen die nu zijn nek uitsteekt om die vakbeweging weer smoel uh, te geven, die valt de prijzen. Dus wat mij betreft doen ze het allebei. We hebben het echt hard nodig. We hebben echt. We kunnen niet alleen met de overheid die de arbeidsmarkt regelt... en die regelt dat er mensen een kans krijgen die dat nu niet krijgen. Daar heb je een sterke vakbeweging voor nodig. Ja, Esther de Lange, bent u lid van een vakbond? Ik zou niet eens weten of er eentje is voor ons. Uh, wij zijn altijd zo'n uh, exotische diersoort uh, als Europarlementariër. Mm, dat daar wordt dat dan regelmatig gesiteerd. Eh, u bent een exotische um, diersoort, want u zit in het Europees parlement. Zo voel ik mezelf niet, hoor. Kom. maar uh, vaak merk je toch... Uh, dat je ja, uh, net iets te ver van het Nederlandse zit om in het systeem uh, te passen. Ik ben wel de kleindochter van een, uh, van een mijnwerker... die zeer actief was okay. in het opzetten uh, van, van een aantal uh, vakbonden... En, en in de tijd van, van, van uh, het samengaan... Ook richting de FNV. Die was dan van het uh, NKV toen En uh, ik, ik heb ook gezien bij vrienden om mij heen... hoe belangrijk het is om lid te zijn van een vakbond. En het zure is, zeker in mijn generatie... merk je van, mensen worden pas lid als er een probleem is ja. met de werkgever. En dan zijn ze ook voor de rest van hun leven overtuigd... Hè, van dat principe van samen sta je mm. sterker. Alleen, uh, dat zeg ik ook heel eerlijk, het schikt gewoon af. En zeker mensen van mijn generatie die zeggen van... ja, er wordt toch heel veel gekeken naar het behoud van verworven rechten, denk in het uh, pensioenakkoord... wat dan vaak ten uh, nadele is van de jongeren. Want die mogen nu minder opbouwen of minder snel. He, die worden meer zelfverantwoordelijk. Uh, maar heel erg ingeperkt in hun kansen. Dus ze hebben heel erg het gevoel dat uh, het gaan voor het gevestigde belang... ten nadele is uh, van, van mijn generatie en die generatie die daarna komt. En daar zal de vakbond een enorm, ja, een beter antwoord op moeten hebben... dan dat ze nu hebben. Maar ja. denk vind je niet ik? dat dat ja. nu in het uh, sociale Cooling. akkoord rondom dat... Terugdringen van al die flexcontracten, uh, uh, de doorgeslagen flexibiliteit, waardoor met name jongeren gedupeerd worden, omdat zij geen hypotheek aan kunnen gaan, dat ze, dat ze nergens rechten op kunnen uh, aan ontlenen. Um, dat dat zeg maar een goede basis is om nu op verder te gaan om die zekerheid wel te krijgen. En ik vind dat je een terecht punt hebt als ik kijk wat er nog niet geregeld is in het sociale akkoord. He, voor ja. 1 juni moet dat geregeld zijn. Met name die opbouw ja. van de pensioenen voor de jongeren. Ja, dat is echt ongelooflijk slecht, 40 procent, wat zij later minder aan pensioen krijgen. Ja, ik vind dat dat echt nog iets is wat, uh, wat goed afgehecht moet worden. Heel belangrijk. En ja. wat, wat, want dat is een punt wat u zegt voor 1 juni moet worden? Ja, het staat in het, in het sociale akkoord dat dit een los punt is... wat nog geregeld Hè? moet worden voor 1 juni. En uh, het is dus belangrijk dat daar een goed antwoord op komt... Ja, dus ik dat... vind dat je een terecht nee, dus dat, dat flexwerk dat ja. is dan weer een goed voorbeeld. Wat ook ja. goed valt bij mijn generatie. Waar ik ook in het Europese probeer aan bij te dragen. Door allerlei schijnconstructies. Met schijnzelfstandigen tegen te gaan. Uh, dat is goed. Maar over die pensioenen maak ik me. En ik hoor ja, met is. u. Ja. Uh, nog zorgen. Dus daar is nog heel veel werk te verrichten. Om ook mijn generatie te overtuigen. Van de nut en noodzaak van zo'n vakbond. Oké. Okay, nou, u ziet u moet veel uh, stichtend werk nog verrichten. Uh, nou om... ja, maar ik, ik stel voor dat wij een afspraak maken. Want uh, um, europarlement. Het is een hele grote groep, dus ja. als we daar nieuwe leden kunnen werken, lijkt mij heel erg goed. Ja. Misschien, gaan we nog, dus misschien kunnen ze nog iets voor u ja. betekenen in het Europees Parlement. Nou, dat, dat doet onze Europese vakvereniging. Die, zijn zeer, die, die zijn zeer ja. actief. Maar dat lijkt me goed om dat uh, te gaan doen. Prima. Okay, u krijgt uh, mevrouw de Lange zo'n inschrijvingsformulier... Ja. voor het lidmaatschap. <laughs> Onder mijn neus. Dat, is, uh, dat is wel duidelijk. <laughs> daar komt u niet meer onderuit. Pierre Heine, u verlaat de Tweede Kamer. Waarom eigenlijk? Want u was daar volgens mij toch wel uh, best... Belangrijk en lekker bezig? Nou, ik ben uh, in per 1 september 6,5 jaar Kamerlid. Ik ben dat geworden op 1 maart 2007. Ik uh, ben 59 jaar. En uh, jongstleden december kwam de advertentie langs voor voorzitter van nou ja, de beroepsopleiding, de middelbare beroepsopleiding in de Haagse regio van de Mondriaan. En uh, nou ja, die ROC-instellingen. Uh, ja, Mondriaan, kant... even even uit, en Misschien denk ik, hé, Mondriaan hebben we daar niet laatst over gehoord. Want ja. wat was daar nou toevallig laatst aan de ja, hand? Daar, op daar dat? is was het Sociaal Akkoord ondertekend. <laughs> en uh, sommigen zeggen dat er een verband is, dat er een soort sideletter van het akkoord was dat Heine naar de Mondriaan zou gaan. Ja. Dat was niet het geval, nee. echt puur toeval. Uh, maar in december, toen was er nog helemaal geen sprake van het Sociaal Akkoord. Laat staan bij de Mondriaan, kwam die advertentie langs. En dat was een advertentie die zo appelleerde aan mijn drijfveer namelijk om iets te willen betekenen voor mensen in het onderwijs... die dagelijks bezig zijn met jongeren een stukje bagage mee te geven... om een plekje te vinden op die arbeidsmarkt in de samenleving. Daarvan hebben we er tienduizenden in de Haagse regio... die via het VMBO aangewezen zijn op zo'n uh, beroepsopleiding, vakmanschap hmm. moeten leren... motivatie moeten opdoen om een bijdrage te kunnen leveren. En dat in mijn stad, want als ik iets ben, dan ben ik een Haagenees ja. Meer dan wat dan ook. Ja. ja, dat is een uitdaging waar ik geen nee tegen ja, was ik heb. Het heeft dat ook mee te maken, want u bent ook wethouder geweest Zeker. in Den Haag... Dat, dat dit de functies, ook wethouder en ook de functie die u nu gaat doen... dat dat iets is waarbij je uh, meer ziet uh, van wat je doet... Dan als ja, ja. Kamerlid? Nou, ik dacht, de groot, het grote verschil tussen uh, Kamerlid en wethouder... en ook ROC-bestuurder uh, is dat als Kamerlid heb je wel invloed. Maar je hebt geen macht in de zin dat je echt doorslaggevend kunt uh, zijn. Nou, en heel al, snel. Je kan iemand naar huis sturen of je ja, kan iemand laten maar goed, blijven ik zitten. Ik bedoel liever dingen die daadwerkelijk iets betekenen voor nou, mensen. En dus Eelbat. je hebt invloed. Dat zou ik ook wel willen. De regering regeert en je controleert en je draagt ook bij aan medewetgeving. Maar uiteindelijk sta je meer aan de zijlijn dan in zo'n verantwoordelijkheid als bestuurder van zo'n ROC. Verder heb je geen snel resultaat. Hè. Je bereikt wel dingen, maar dat duurt dan eindelijk dus dat zijn nadelen die, uh, uh, die ja ik ik zo daar vind wegen dat ja. dat ondersteunt de keuze om nu weer Henson operationeel op de werkvloer aan de slag te gaan met mensen in het onderwijs. En dat zijn er heel veel die iedere dag weer... die confrontatie met die jongens en meiden aangaan... om ze een stukje verder te ja. brengen. Met, met name de sector waar u uh, jongeren voor opleidt. In die, die, die mbo-sector, zou ik maar zeggen... zijn trouwens nog waanzinnig veel opleidingen, geloof ja. ik. Hoeveel? Nou, de honderden. Uh, waarvan een paar honderd ook wordt aangeboden door uh, de Mondriaan. En de beweging nu is om er toch wat minder te maken. Omdat... Uh, je kinderen ook moet helpen de juiste keuze te maken... als het gaat om de arbeidsmarktkansen. Ja, om maar iets te noemen. Ja, en dan zijn er nu veel te veel die bijvoorbeeld in... Ja, wat lichtere administratieve vaardigheden mm. zich ontwikkelen. Terwijl de kansen op de arbeidsmarkt daarvoor veel geringer zijn... dan wanneer ze zouden kiezen voor de techniek of voor de zorg. Ja, want wat is nou het grootste probleem? Het grootste sociaal-economische probleem? Dat is met name de jeugdwerkloosheid. Zeker. En, en u probeert uh, jongeren op te leiden tot mag ik hopen, wel het, uh, het vinden van een baan. Ja, wat, wat ik me voorstel is om samen met de collega's bij het Mondriaan... intensiever dan nu nog het geval is werkgevers echt aan te spreken... maar ook werknemers, waar ze om tafel mm. uh, zitten... op hun verantwoordelijkheid om die jongeren echt kansen te bieden. Want je bent een dief van je eigen portemonnee op termijn... als je die jongeren nu niet inschakelt. Ik was twee weken geleden nog bij een... Uh, Maak een, een, een aannemer in uh, Den Haag en die zei... een goede vakman die verdient zichzelf terug. Dus als je mij goede vakmensen uh, levert, dan neem ik ze aan en dan gaan ze aan de slag. Nou, Dat moeten we proberen te bevorderen, te bewerkstelligen, dat meer werkgevers die verantwoordelijkheid nemen en jongeren een kans bieden. Dan werken we onszelf uit de crisis. Anders ziet dat er wat somber uit. Ja, mevrouw ik, Van Brinken? Nou ja, ik, ik heb een, een, een heel leuk voorbeeld, omdat meneer uh, uh, Heijnen ook zegt, werknemers zouden ook daar uh, uh, initiatieven in moeten nemen. Ik weet dat bij de RET. Daar zijn heel veel. Dat is uh, de, de Rotterdamse. Uh, club, en, en dan de trams de tram, uh, met ja. name. Daar heb je nog dat uh, de monteurs helemaal dat onderhoud zelf doen. Uh, mooi gespecialiseerd werk. Uh, mensen die daar heel erg goed in zijn. Maar allemaal wat ouder. En die zeggen: Wij willen heel graag zelf nieuwe jongeren opleiden. Uh, zodat wij ook met een goed gevoel, goed. zeg maar, met pensioen kunnen omdat we dan weten dat er deskundigheid is. Mensen hebben daar zelfs eigen, eigen uh, sleutel en moertjes gemaakt... zodat ze precies bij die trams uh, kunnen. Hm. Fantastisch om te zien. Maar krijgen bij hun werkgever daar onvoldoende gehoor in. En eigenlijk zouden dit soort punten... dat je zegt van, god, zij willen graag... Um, um, jonge mensen opleiden, zodat ze goed vakmanschap hebben. Want het is ja. heel gespecialiseerd werk. Ja, en ik denk, dat zijn zulke mooie kansen. Daar moeten wij met die werkgevers ook goed in gesprek... om daar nou eens een keertje mooie, jongere mensen... daar ook dat vak te laten leren. Ja, daar ligt ook voor u een taak, hè, meneer Heijner? Ja, nou, kijk, wat je ziet, dat is dat... dat mensen gaan tegenwoordig allemaal voor witte loopbanen en carrières. En er is een soort deappreciatie... ...minder waardering voor mensen die zorgen dat alles loopt. Dat de techniek op orde is, dat het schoon is... ...dat er verzorging plaatsvindt, dat er een, een, een loodgieter is als dat uh, nodig is. En het is echt noodzaak om de waardering voor dat soort beroepen groter te maken... En dat moet je doen door te investeren in dat middelbaar beroepsonderwijs... voor die mensen. Want doen we dat niet, dan zullen we genoodzaakt blijven... om altijd weer vaklui uit andere landen te halen. En dan zitten we hier met werkloze dan, mensen voor de Maar dan de moeten we kabinet. ook dat werk houden. Want um, dat is een van de grote problemen die ik heb met het Zorgakkoord. Ja. Dat we de huishoudelijke zorg... laaggeschoolde mensen, maar echt gewaardeerd in de maatschappij ook gewaardeerde onze ouderen, ja. dat we daarvan zeggen... nou, dat moeten veel meer vrijwilligers gaan doen. En daarmee heb je weer een hele sector die je gewoon wegschuift... waar vroeger het een gewaardeerd vak was. En betaald, en, en betaald werk, werk laag betaald werk. Maar dus ook een kansen voor mensen om gewoon een boterham te verdienen... wat Jet Bussenmakers ja. dus graag wil... Ja. Dat willen we in Nederland schijnbaar niet meer betalen. Dat is echt een hele slechte zaak. Ook voor de jongeren waar Pierre Heijnen straks... Uh voor op die school zit. Ja, dat is ook gewoon een statement wat ook uh, goed in uw campagne voor het FVV-voorzitterschap. Ah ja, dat is een heel, een heel belangrijk ja, punt. Nee, dat ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Het is ook goed dat u dat uh, nog extra uh, benadrukt. Nog even, uh, meneer Heijnen, een, een ander onderwerp kort aanstippend. Want u heeft in uw uh, rol als tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid zich bezig gehouden met het binnenlands bestuur. Zeker. Uh, daar is heel veel discussie over. Bijvoorbeeld dat over. Uh, Vorig jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat raadsleden met name uh, die heel veel moeite doen om om steden of bestuur te controleren... Uh, geen wachtgeldregeling meer uh, krijgen. Dus In Trouw wordt er ook over geschreven. Moet je dat wel doen? Want het is toch al moeilijk om mensen te krijgen. Uh, is dat een goed idee? Om, om, of kun je dat een ontmoedigingsbeleid noemen? Nee hoor. Nee, dit is echt een heel klein dingetje. Volgens klein mij is er nog een enkele tientallen gemeenten... en enkele oh. provincies spraken. Dus van we wacht... het een vraag van niks eigenlijk. Ja, het is in 2010 al afgeschaft. en Het is deze week weer even opgekomen... omdat Plasterk nu uitvoering geeft aan iets waar volgens mij kamerbreed... Op... dus van PVV tot SP... Dat is. eigenlijk al, is een oud voorstander ja, van Don... al toe besloten is. Dus eh, als het gaat om het raadslidmaatschap is er wel een zorg dat niet in alle gemeenten... voldoende mensen zich beschikbaar stellen om dat te doen. Maar dat bos je niet tot met het instand houden van een beetje wachtgeld. Nee, want dat is wel een probleem om daar weer goede mensen voor te vinden... en enthousiast voor te krijgen. Maar ja, de, de doorstroomsnelheid uh, van raadsleden is, is best wel groot aan het uh, worden. En dat draagt denk ik niet echt bij aan de kwaliteit uh, van gemeenteraden. Dat is wel hard nodig, omdat gemeenteraden... Ja, belangrijke taken uitoefenen ten behoeve van ons alle... Allemaal die zorgen ervoor dat het geld en zeld het organisatorisch vermogen... Ja. in regio's gestalte krijgt, dat werk uh, ja. ook is. De boel wordt schoongehouden. Ja. Kwaliteit van gemeenteraden uh, Nog kort even ook, want u houdt zich ook bezig met burgemeestersbenoemingen. Althans, u bent dan een soort lobbyist namens de Partij van de Arbeid. Ah, hè? Lobbyist, niet meer. Tegenwoordig nou ja. is het meer HRM. Hè? Dus het is HRM? HRM, Human Resource Management. HRM heet ze toch? HRM. Oh. En dat betekent dat je mensen helpt die zich uh, oriënteren... Op uh, zo'n uh, functie. Uh, nou ja, goed, u ritselt en regelt wat om te kijken of er voor de partij van nee, Arbeid... hier een leuk baantje is. Ik kan, baantje, ik kan zien dat toch? u al wat langer in de journalistiek zit, want dat was zo tot 2001. Oh. Uh, toen was er nog echt sprake van lobbyen, want het kabinet vaak ook afweek van voordrachten. Wat is het nu dan? En sindsdien is er nooit meer afgeweken van enige voordracht door een gemeenteraad okay. als het maar, gaat om burgemeester. Dus okay, het is echt nou ja, het ondersteunen, ondersteunen van kandidaten. En niet ritselen of regelen, dat, dat is echt oude politiek. Oude politiek, nou ja, goed. Een beetje bijsturen kunnen we het dan noemen, dat is nieuwe politiek. Bij mij in Utrecht is een PvdA-burgemeester, Wolfse. En Groningen is ook een PvdA-burgemeester. Rewinkel, die gaan beide weg. Heeft, u, heeft Utrecht en Groningen hebben... die vindt u wel weer recht op een PvdA-burgemeester? Nou, ze hebben recht op een goede burgemeester. Dus geen PvdA-burgemeester? Ik ben persoonlijk, dus blij, ik ben persoonlijk oh. blij dat het pvda is. Waarom? Omdat dat toch ook ter positieve uitstraalt op de partij. Omdat de Partij van de Arbeid als een partij... die altijd gaat voor bestuursverantwoordelijkheid... Nou ja, ook aangesproken kan worden op het leveren van geschikte mensen. En als ik zie hoe Abu Talib, Van der Laan en vele anderen opereren... Precies, en die hebben al de PvdA is, is behoorlijk goed uh, bedeeld in, bij de grote steden. Dus denkt u dat Utrecht nog uh, recht zou kunnen hebben op een PvdA? Nee, maar er is geen sprake van recht, van wie dan ook. De Utrechtse ja. gemeenteraad is aan zet. Ik vermoed zomaar dat er heel veel goede kandidaten ja. zullen zijn. Utrecht is een aantrekkelijke stad... Uh, en dan zal de beste winnen. En ik ga mijn best doen tot 1 september. Daarna neemt de collega ja, het over. Om, om goede mensen uit onze partij daar het gesprek mee aan te gaan. Om te kijken of ze geïnteresseerd zouden zijn oh, in het burgemeesterschap oh, ja. van Utrecht. Dat is toch wel een beetje sonderen en een beetje nee, helpen. Nee, dat, dat is Human Resource Management. Je dus ja, hoe heet dat? <laughs> het ondersteunen van mensen in hun uh, loopbaan. Oké, okay. en vroeger heette dat dus lobby. Um, um, heeft CDA... mevrouw, Nou, uh, nah, sorry, mevrouw. <lacht> uh, um, um, mevrouw De Lange, heeft CDA, denkt u, nog goede kandidaten... voor zo'n burgemeesterspost hier en daar? De partij is steeds ja, is, kleiner aan het worden. Het CDA heeft uh, voor heel veel functies goede kandidaten... die echt uh, uh, gep gepokt en gemazeld zijn in de, in de politiek. Als ik zie wat er bijvoorbeeld gebeurt in Amersfoort... toch iemand die daar uh, gelukkig die daar goed zaken oppakt. Dus wat dat betreft uh, prijs ik me heel gelukkig... dat ik tot een partij hoor die eigenlijk op alle politieke niveaus uh, ja, goede krachten heeft zitten. En je merkt ook dat uh, bij veel problemen waar wij nu mee te maken krijgen, ik pak het voorbeeld mm. weer van, uh, uh, van, van, van Corrie, als het gaat om het, het tegengaan van schijnconstructies. Als je daar niet heel goed samenwerkt, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau tot aan het Europese niveau, los je dat probleem mm. niet op. Uh, dus ik ben blij dat ik in een partij zit uh, die dat op, op al die niveaus kan. Uh, en dus hebben wij goede kandidaten. Maar u bent vooral de beste kandidaat voor het lijst van van het CDA in het Europees Parlement, vindt u? Ik denk dat ik die job kan en dat ja. ik eh, daar vooral heel erg veel zin in heb. Dat ja. weet ik wel zeker. Wim van den Kamp is ook kandidaat, de huidige ja. nummer 1. Maar u bent beter, hè? Ik heb een hele goede leerschool gehad, onder andere bij Wim van den Kamp. Maar je ziet dat in bedrijven, in de politiek en zelfs in het Koningshuis... op een gegeven ogenblik de roep is van... nu moet ook de jongere garde maar zijn stapje naar voren doen. En als die roep er is, die roep is er... Dan moet hij uh, weg. Nou, dan moet je in elk geval de moed hebben om je nek uit te steken. En dat heb ik gedaan. Ja. nu is het CDA uh, electoraal, of hoe zeg je dat, in peilingen. Daar gaat het niet heel goed mee. Heeft u daar uh, uh, last van? Of zegt u nee, ik ga echt een nieuw CDA-gezicht willen zijn in Europa... maar dan heb je toch ook de uitstraling hier... Ik ben uh, lid geworden in de tijd dat het slecht ging uh, met het CDA uh, in de jaren negentig. Uh, nu gaat het niet makkelijk. Je moet niet weglopen op het moment uh, dat het lastig gaat. Sterker nog, als jij dan uh, goede besluiten durft te nemen, kom je daar sterker uit. Uh, en, en daar geloof ik, uh, zeg ik als CDA bijna heilig in. Ja. Ik denk dat het voor mij een voordeel is dat je bijvoorbeeld niet al dertig jaar meeloopt in die actieve politiek. Waardoor je misschien uh, ja, wat sneller durft te zeggen, er zijn ook fouten gemaakt. Hè? Ik geef een voorbeeld. Wim van de Kamp loopt al, uh, nou, hoe lang mee? Uh, Misschien wel dertig jaar. jaar. Nou, langzaam die kant op. Uh, en nogmaals, ik heb echt veel geleerd van Wim. Dus alle waardering voor hem, ook als collega. Alleen je merkt, los van, van hem of van wie dan ook. Uh, bijvoorbeeld bij het referendum over Europa. Ja. Uh, um, toen was de neiging bij alle gevestigde politieke partijen ervoor... Uh, van we gaan het goed uitleggen. Toen kwam daar een nee-stem uit in Frankrijk en in uh, Nederland. In 2005. Werd gezegd, we ja. hadden het beter moeten uitleggen. He, omdat je dus ook al jaren meeliep op dat moment, heb je heel erg de neiging om te zeggen: ja, mensen, jullie snappen het niet. We leggen het nog een keertje uit. En ik denk dan: ik zat toen niet in de actieve politiek. Ik kijk er naar wat er toen gebeurde. Je moet ook moedig durven zijn en durven te zeggen: er zijn fouten gemaakt in Europa. Die, die, die, die, die, die gedachtegang van Bolkestein, van laten wij dus mm -hmm. het allemaal maar goed vinden, dat een transportonderneming ineens cypriotisch wordt... en wat dat betekent uh, voor de werknemers. Of laten wij op mijn portefeuille, op milieugebied... zaken zo ver en zo gedetailleerd in elkaar timmeren... dat niemand er meer mee uit de voeten kan. Je hebt Europa nodig om goed milieubeleid te voeren... maar niet als eenheidsworst. Nee. Dus ik heb zo een aantal voorbeelden waarvan ik zeg... daar zijn in het verleden fouten gemaakt... daar moeten we uit leren en dan kan het beter. U laat het woord referendum vallen. Zou u er eigenlijk voor zijn om als dat verdrag... op een, een of andere manier toch weer gewijzigd gaat worden... Uh, dat mensen daar gewoon zelf iets over kunnen zeggen? Ik Zoals was... in Engeland bijvoorbeeld de discussie is? Ik, in Engeland is die discussie ook al eeuwig, ja. uh, moet ik in alle eerlijkheid uh, erbij zeggen. En uh, zelfs een Cameron, die denkt dat hij heel duidelijk is over Europa... draait daar alle kanten op. Ik draai niet op dat onderwerp. Ik was tegen een referendum op dit thema en, en ik blijft. blijf daar tegen. Uh, gewoon ook omdat je merkt dat dit... Uh, ja. Uh, wij zijn ervoor ingehuurd om die analyse te maken. En ben je het niet eens met die analyse... stuur ons naar huis uh, en, en kies iemand anders. Maar je merkte in die discussie over het Europese verdrag... dat er heel veel vrevel en vroeging zat richting Europa. Ja. Maar dat ging dan vaak over een onderwerp... waar dat nieuwe verdrag helemaal niks mee te maken had. Sterker ja. nog, dat nieuwe verdrag was vaak een verbetering. Bijvoorbeeld vanuit democratisch oogpunt. Dan ja. kan jij wel zeggen, ik stem tegen... omdat ik uh, nog niet procent tevreden ben met het democratisch gehalte van Europa. Mm -hmm. Ja, beste mensen, uh, je moet toch mensen hebben die de afweging kunnen maken, de balans op kunnen maken van dit gaat een stap vooruit, ja. eerder meneer, dan een stap terug. Ja, meneer Heijn, hè, uw partijleider Diederik Samson heeft een poosje terug in een interview uh, is gezegd dat hij daar wel voor is hè, voor een referendum niet door de overheid geïnitieerd... maar als burgers dat zelf willen... dan ja. kan dat met het uh, wetsvoorstel... wat ik heb mogen verdedigen in de Zeker, Tweede Kamer. precies. En wat aangenomen is... dat gaat om een raadgevend referendum. Als er uh, uiteindelijk... 400.000 burgers zeggen... wij willen hier een referendum 400 over... 400.000? Ja, dan kan dat. Uh, en dat als door die wet door de Eerste Kamer wordt aanvaard... en dat verwacht ik uh, wel... dan zal, indien er sprake is van een verdragswijziging... die dus in Nederland moet worden geratificeerd, dan is dat een wet. En die zal dus kunnen worden voorgelegd, indien er voldoende burgers dat op prijs stellen, aan een raadgevend referendum. Dat is dus niet beslissend. Het woord zegt het al, het is ja, raadgevend. Moet, je, moet u er langer zien in kijken? Ja, ja daar ja, heb je dan dus altijd, altijd een wat ingewikkelde aan. geschiedenis bij het referendum. Ja. Maar wij nee, zijn daar wel consistent wij in. heel, heel consequent Waarom kijkt u er zo raar naar? Nou, omdat het weer zo'n constructie is van ja, beste mensen, wij willen een referendum. Maar, maar eigenlijk uh, weten we niet wat, wat we gaan doen met, met de uitkomst. Nou, dat vind ik al een boodschap, die, die, die, die moet je niet willen verkondigen. Um, en bovendien, welk, welke vraag stel je dan? Hè? Ja, dat heb ik ook wel eens. Op, op, op, ja, maar op het moment dat je zegt, ben je voor of tegen dit verdrag... Nou, Dan zeggen mensen misschien, we zijn tegen dit verdrag. En wat verandert er dan vervolgens? Kijk, dat verhaal uh, zou geloofwaardiger zijn ja. als het CDA wel zeg, voor het correctieve referendum Zeg dat dan, als... ben je voor ja. of tegen het Nederlands lidmaatschap in de Europese ja. Unie? Want een, een, een ja is dan, heeft duidelijke consequenties en een en nee, nee heeft ook. duidelijke consequenties. Ja. Maar dit soort wollige tussenoplossingen... ik denk dat dat eigenlijk een beetje, sorry voor het zware woord, maar volksverlakkerij is. Dan kan je beter eerlijk zijn en zeggen van... Ja. laten wij nou dat Europa op die punten waar het verbeterd moet worden verbeteren En er zijn er genoeg van, in plaats van dit soort symbooldiscussies uh, te voeren. Nou, de uh, campagne, nou, uh, campagne is begonnen, ja. maar mag ik daar ja, dan, ja, dan toch ja, tegenover dan stellen... dat uh, het CDA het aflaat weten als het gaat om een correctief referendum... He, wat daadwerkelijk de laatste zeggenschap in handen van de bevolking uh, legt... dat je, dat mag, uh, maar dan moet je niet verwijten dat een tussenstap, namelijk een raadgevend referendum, gegeven die meerderheden wel uh, geprobeerd wordt. En, uh, dat je dat over een kijk, zwembad doet in de gemeente vind ja, ik prima, want dan uh, heb nee, die je een heldere vraag en dan krijg je een helder die antwoord. Vraagstelling die vraagstelling gaan wij niet formuleren, complexer. die formuleren de mensen uh, ja. zelf. Mm. De Partij van de Arbeid is uitgesproken, uh, ziet het belang van Europa, mm. dat neemt niet weg dat daar ook veel dingen misgaan. En het is aan de bevolking om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid van een referendum, als er heel veel mensen zijn die zich ergeren aan bepaalde dingen eh, van de Europese eh, Unie. Maar ja. ik verpeel er niks die spuit Nederlanders ja. anno 2013 zijn hoger opgeleid, zijn prima in staat mm. om op enig moment ook mm. ja, tegen de volksvertegenwoordiging, de gekozen volksvertegenwoordiging in beginsel eens in de vier jaar, te zeggen van wij zien het liever toch enigszins anders. En daar willen wij recht aan doen. De emancipeerde burgers die mans en vrouws genoeg zijn om, als dat noodzakelijk is, de vinger op te steken en ons te corrigeren. Ja, ja. Gelukkig ja. zitten die dagelijks ja. bij mij op kantoor zo ja. ongeveer en leggen ze ook punten op tafel van pak dat nou aan. En dat zijn tenminste concrete punten waar je tenminste u zegt hè, als, als Tweede Kamerlid heb je geen macht. Uh, nou, ik, ik zit toch in de politiek om echt wel zaken te veranderen. Dus ik heb liever dat mensen bij mij aan tafel komen en zo'n concreet punt op tafel ja. leggen dan zo'n vraag waar je tot in alle eeuwigheid nog uh, de komende tien jaar over bezig kan zijn zonder een concreet uh, resultaat. Ik vind gewoon van Ja, ik, vind, ik wil even zeggen dat ik uh, um, onder de indruk ben van, uh, van Esther. En uh, okay. dat ik het klasse vind dat ze zich kandidaat gesteld hebben, U Ook gaat, tegen uh, de gevestigde orde in. U hey, gaat CDA-stemmen volgend jaar. Nee, kruise. maar ik, ik vind het dus gewoon goed dat ze uh, zich niet neerlegt bij iemand die er al zoveel jaar zit en, uh, en uh, de nek uitsteekt. We hebben heel veel mensen nodig die dat durven. En uh, ik roep dan inderdaad ook de jongere generatie op om dat gewoon te gaan doen. Dus ja. ik... Uh... Ik hoop, wens je heel veel succes. Dankjewel. Okay. Dan. Mevrouw de Lange, ja, we, we, we hebben heel weinig tijd nog. Maar we wilden eigenlijk, wat vindt u het ergste in Europa? En wat moet vooral overeind blijven? En u houdt zich ook bezig met voedselfraude. Wat zal ik dan in die anderhalf minuut nog aan u vragen dan? Nou, laat ik u dan gewoon vertellen dat of wij het nu over voedselfraude gaan hebben... of over de banken en de economische hmm. crisis... dat eigenlijk paardenlasagne paarden lasagne niet zoveel verschilt van de bankencrisis. In paarden die zin... verschilt niet zoveel Nee, ik ga u uitleggen in die 45 die ik, nog, uh, die ik yeah. nog heb. Waar wij tegenaan lopen is dat regels weliswaar Europees zijn... dat markten Europees zijn, maar dat de controle daarop op banken en op lasagne-producenten, mm. die is nationaal. En dat heeft heel erg... een slager controleert uh, zijn eigen vlees... keurt zijn eigen mm. vleesgehalte... en daardoor liepen we uh, uh, tegen problemen aan. Als Griekenland alleen maar Griek, Griekse overheidsfinanciën controleert... en verder kijkt niemand mee... we hebben gezien wat dat betekent. Dus de Achilleshiel van Europa is niet zozeer van... we hebben te weinig regels... nee, maar is die controle op die regels sluitend? Uh, dat geldt ook uh, op, op de thematiek... die we al eerder hebben besproken vanuit de vakbond. Dus... Uh, een grote uitdaging voor Europa voor de komende jaren is het huis op orde. Niet okay. zozeer meer regels, maar zorg ervoor dat wat we hebben... ook gehandhaafd wordt op een uniforme manier. Oké, okay. en uh, nou, het huis op orde, maar wel uh, Europa omarmen. Dat mag ik toch zo samenvatten van u, hè? Tot Absoluut. Wat... En uh, afscheid nemen van Wim van der Kamp. want u wordt een nieuwe nummer 1 voor het CDA in Brussel. Hè? Wat mij betreft wel, maar zover zijn we nog niet. Oké, okay, nou, dank uh, uh, mevrouw De Lange, uh, Corrie van Brenk. Veel succes uh, in uw campagne de laatste dagen nog voor het FNV-voorzitterschap. Alleen FNV-leden kunnen stemmen. En Pierre Heijnen natuurlijk ook dank en heel veel succes uh, in het onderwijs uh, straks. Lijkt me een leuke baan. Redactie: Roelien Axe, Lisbeth Witteman en dan de Kerstjens. Techniek: Leon van Loon. Na het uh, nieuws: zometeen het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna natuurlijk de Tros met Tros in Bedrijf en de Autoshow. Wij zijn er volgende week weer om 11 uur. Stipt tot dan, dag.